Drie uur Marion Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-politicus Tom DeLay gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar cel. De vooraanstaande republikein werd in november schuldig bevonden aan witwassen en illegaal gebruik van campagnegelden. Gisteren werd de strafmaat bepaald. Dele zegt dat hij op politieke gronden is veroordeeld. Hij zei in de rechtszaal dat hij geen spijt kon betuigen over iets wat hij niet heeft gedaan.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 De plotselinge vloedgolf die gisteren de Australische deelstaat Queensland trof... heeft aan zeker acht mensen het leven gekost. Er worden nog 72 mensen vermist. Premier Bly van Queensland heeft gezegd dat voor het leven van elf vermisten wordt gevreesd. De meeste doden vielen in de stad Toowoomba. Het hoge water trof de stad onverwacht en verdween even snel als het was gekomen. Een politiecommissaris sprak van een binnenlandse tsunami... Volgens autoriteiten stroomt het water nu oostwaarts weg van de stad richting zee. Waarschijnlijk zal ook Brisbane ermee te maken krijgen. De drugsoorlog in Mexico heeft de laatste dagen tot tientallen moorden geleid in de badplaats Acapulco. In vier dagen tijd zijn bij afrekeningen tussen drugsbendes zeker 31 doden gevallen. Er werden ook twee politiemensen doodgeschoten op een boulevard waar veel toeristen lopen. Afgelopen weekend werden in een winkelcentrum 14 dode mannen gevonden. Vrijwel allemaal waren ze onthoofd. De andere 17 doden werden gevonden op andere plaatsen in Acapulco... en op de snelweg er naartoe. Politie en leger overleggen over maatregelen... om het drugsgeweld in Acapulco in te dammen. Dan nog het weer. Vannacht eerst helder. Het is rond nul en er is kans op verraderlijke gladheid. Tegen de ochtend bewolkt en vanuit het westen lichte regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Herbert Codé. Let's go. en The Weather With You hier in de Nacht op één. Het is zes uh, over drie, een hele goede nacht. We hebben het vannacht over het uh, project in Amsterdam... wat uh, gehouden is onlangs. Het project heet Leer Je Buren Kennen. En uh, leerlingen van de ROC-school gingen uh, het gesprek aan... met een naastgelegen synagoge. En dat is een, een, een zeer succesvol project geweest. En vannacht praten we dus over uh, ja, buren. Hoe gaat u daarmee om? Uh, buren periekelen, maar ook bijvoorbeeld mooie buurtbijeenkomsten. Ik heb bijvoorbeeld een mailtje gekregen via nacht.eo.nl van Anneke ontmoet je buren. En uh, ze zegt, zolang we miljarden investeren... om onze macho's in Afghanistan bezig te houden, wellicht een rechtshobby... lijkt het me zinniger om in vrede in Amsterdam te investeren. Vriendschap is een eerste levensbehoefte... waar we in onze grijcultuur veel te weinig aandacht voor hebben. Het vervelende is dat je aan een oorlog en angst... veel meer geld kunt verdienen. Daarom denk ik dat ze, een, dat ze vrede en cultuur... nu een linkse hobby zijn gaan noemen. Dat is een mailtje van Anneke via nacht.eo.nl. Ook nog een Twitterbericht op het adres... atdenachtop1. Herbert, ik ben een geluksvogel. Allemaal lieve buren. Oud, jong, kleine kinderen. En ik ben een groot kind. Het is hier erg gezellig. Dat is een reactie van Van Teun via de Twitter. Het de nacht op één. u kunt uh, meepraten via 0800 1121 dat is 0800 1121 over uh, ja iets in uw buurt, bijvoorbeeld een, een gebouw wat tegenover u staat of achter u staat, waarvan u zegt: Nou, daar zou ik nou wel eens een keertje binnen willen kijken. Ik heb daar nu een bepaald beeld over en ik zou er graag een keertje willen kijken om bijvoorbeeld bepaalde vooroordelen weg te nemen, of ik zou wel eens een, een, een iets willen organiseren, of misschien heeft u wel iets georganiseerd voor de buurt. Ik ben dus heel benieuwd hoe dat verlopen is en wat voor reacties u daarop kreeg. 0800 1121. Dit is John Meyer. Voorschrijven van zijn nieuw album Battle Studies... huurde Mayor een huis in de heuvels van Hollywood in Californië... waar hij leefde en werkte gedurende zes maanden. En daar schreef hij dus ook onder andere dit liedje Perfectly Lonely... wat er vorig jaar uitkwam. Hebben we hebben het vannacht over Leer je buren kennen, burenzaken. En uh, ik ga daarover verder praten met Peter uit Rotterdam. Goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, ik, uh, ik heb twee voorbeelden uit dezelfde stad. Ik woon eerst in Rotterdam-Noord. En als je zo naar het uh, project... We hebben nu Rotterdam het even Ja. En dat is dan, uh, ja, het hoort dan leuk te zijn. Maar toen kwamen we toen alleen maar, ja, we hadden het toch ook alle hebben, er kwamen alleen maar autochtonen Rotterdammers op af. Dus dat was een blanke onderhondje zo recht, zeg maar. Ja, en het, het was juist de juiste bedoeling dat uh, de, een afspiegeling van wat er woont in de wijk zou moeten komen. Nou, maar goed, uh, waar, in die buurt waar ik toen woon, was ook wel, moet ik zeggen, meer een deel, het klinkt gek voor Rotterdam, maar een blanke wijk zeg maar. Ja. Maar dat was niet zo gezellig eigenlijk. Een beetje gekunsteld, noem ik het dan. Want wat, wat, wat, wat, wat gebeurde er tijdens het opzomerfeest? Uh, ja, maar goed. Nou ja, dan, hoor je een, dan ga je een vorkje prikken. En een beetje wat opruimen. Uh, een soort ja, barbecue-achtig iets. Uh, iedere wijk doet het op zijn manier. Je krijgt ook een soort of voor ook, geloof ik. Ja. Maar in ieder geval, dat was toch een beetje, ja... Hè, weet je, ons en ons en... Uh, het zal allemaal wel. Maar het, was, maar, het uh, was dus niet heel succesvol volgens jou? Of, of... Nee, naar mij niet. Waarom uh, brak het aan dan? Nou, ja, dan, uh, dan wil ik zo meteen opkomen. Een beetje gezelligheid. En, uh, en normaal, uh, ja, het is uh, die nuchtere Rotterdammers zeggen ze dan. Maar ik woon nou in Zuid. Ja. En daar heb ik meer te maken met allochtone mensen, als ik het zo noemen. Mm -hmm. maar dat zijn gewoon Nederlanders ook natuurlijk. Ja. En die zijn gewoon, vind ik, veel warmer en gezelliger. En die kunnen wij spreken met kippenboot aan de deur. Zonder dat je erom gevraagd hebt. Natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is denk ik ook net, net op, ja, op welke plek je uiteindelijk woont. Daar heeft het denk ik vooral ook mee te maken. Want er zullen ook vast, uh, nou ja, zoals we ook al gehoord hebben, eerdere buurtfeestjes geweest zijn die wel zeer geslaagd waren. Uh, dat zal best, maar ja, als ik even mag uh, zeggen, misschien, uh, misschien uh, is het wel niet waar, maar ik vind Nederland natuurlijk uh, wat sturger dan, dan uh, alle bevolking... Die zijn net wat warmer en wat gewoon vriendelijker ook. Want iedereen zegt gewoon dag niet tegen elkaar. En het was daar niet zo eigenlijk. Nee. Dus dan heb ik eigenlijk kritiek om mijn eigen... <lacht> ja, ja, ja, ja. En de mensen waarschijnlijk ook die het georganiseerd hebben. Nou ja, goed, die mensen bedoelen het niet slecht. Ik bedoel, het zijn geen slechte mensen, maar gewoon het... Uh... Ja, het viel een beetje om in het te water tegen Nederlanders. Zijn ook niet zo van die feestbeesten, toch? Nou, uh, dat, dat, dat weet ik niet. Volgens mij zijn er bij ze heel veel enthousiaste mensen bij hoor. Die echt er uh, hart en ja, ziel voor dat, geven om dat uh, te organiseren en te doen. Ja, misschien heb ik dan net de verkeerde wijk uh, uitgezocht. Toen, ja. dat, dat, dat, dat denk ik. Daar, daar lijkt het wel op. Maar, maar over, over dat opzomer, dat was in de zomer. Nu gebeurt het ook vaak dat er in de zomer. juist met buren. Uh, mensen gaan barbecue hoor. Die zitten lekker buiten in de tuin te, te praten. Dan komen ja. er ook vaak ontstaan burenruzies. Ja, maar daar ben je zelf bij. Dan moet je een beetje kunnen onderhandelen en een beetje uh, soms uh, een hand voor je ogen doen. Het is helemaal niet zo dramatisch hoor. Dat die burenruzies, ja, er zijn vaak ook al sluimende conflicten dan. Mm -hmm. En het is geven en nemen. Ik heb ook al zo'n jongen beneden gehad die sloeg zijn vriendin al de tijd. Nou ja, heel de buurt uh, deed niks. Hè. Die was er bang voor. Ja, ik zat er dan op af en ik ga wel even praten. Ja, ja. en, en dan kom je toch op een gesprek en zeg je, joh, uh, wat is het allemaal joh? En ja, de angst regeert soms. Hè. Je om, moet soms om, wel om te duidelijk zeggen. zijn. Ja. En uh, ja, het is niet altijd paai in vrede natuurlijk. En zeker niet in de Rotterdamse volksbuurt. Uh, maar ja, als je direct bent, ja, dan kom je wel een heel eind. Stel dat er deze zomer weer wat georganiseerd wordt, uh, ben je dan van de partij? Of, uh... Nou, uh, hier op Zuid is het wel gezellig, joh. En het gaat gewoon ongecompliceerd. En uh, je hebt hier veldjes, nou dan ga je gewoon een beetje... Dat uh, leuke Surinaamse Viernaamse dansen. Nou, er is niks mis mee natuurlijk, hè. Nee. Dus... Dus ja, jij bent er gewoon bij en het gaat gewoon een, een groot feest worden? Ja, kijk, en hier heb je natuurlijk op de stadsbeeld van ja, een, een grote stad. Iedereen is voor zichzelf bezig en dat is ook wel een beetje zo. Ja, maar volgens mij wordt er heel veel georganiseerd in Rotterdam op dat gebied. Juist om mensen met elkaar te laten praten, initiatieven, uh, ja. leuke buurtbijeenkomsten. Ja, ze doen wel hun best. Maar ja, uh, je hebt zoveel bevolkingsgroepen natuurlijk en zoveel sociale problemen natuurlijk ook wel. Uh, ja, heel veel mensen hebben hun eigen zorgers. En ja, uh, dat zijn dat soort projecten. juist ja, is misschien wel handig om dat ook even te doorbreken, zeg maar. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk ook dat carnaval. En, nou goed, dat is dan een, een groot uh, opgezet. Maar ja, ze proberen er wel wat, wat te maken. Maar ja, goed. Het is... Uh, het is die hoe je er zelf in staat natuurlijk. Zeker. Ik vind het leuk om even een inkijkje gehad te hebben... in, in hoe het daar in, in, ja, in Rotterdam bij jou in de wijk aan toe uh, gegaan is. Oké, nou, okay, nou ik, ik ga maar even luisteren wat andere mensen te zeggen hebben. Ja, nou, ik ook. In ieder geval bedankt voor het bellen. Ja, is goed. Uh, Goeienacht okay. Peter. Dag. Ik ga naar Rafael. Goeienacht. Ja, ja. Dag Rafael. Dag. In wat voor uh, mooie, mooie aardig... buurt woon jij? Wat zeg je? In wat voor mooie buurt woon jij? Uh, ik woon in uh, Friesland. Aha. En woon jij in heeft... een grote plaats of een kleine plaats? kleine plaats. Maar dat, dat doet er niet toe. Het gaat erom de, of je aardige buren hebt. Ja, en heeft en u die? Ik heb een, een, een hele aardige buur, buurman. Uh, als het sneeuwt, dan hoor ik geluiden s morgens en dan kijk ik... En dan is, is mijn paadje schoon. Zo, dat is netjes. En, en, en hij, hij, hij zegt niks. Hij, hij is gewoon spoorloos verdwenen. En heel lang heb ik nagedacht wie dat toch zou zijn. Ja. En was het mijn buurman? U dacht eerst van, misschien waren het de kabouters, maar uiteindelijk was het gewoon de buurman. <lacht> dat was een grote kabouter. <lacht> <lacht> en de buurman aan de linkerkant, dat is een, een Marokkaanse man. En die is ook heel aardig, die heeft mij ook geholpen. Ik, ik had een keertje brand en toen heb ik hem om hulp gevraagd. Toen hebben we samen de, de bankstel naar buiten gegooid... en toen hebben we brand kunnen voorkomen. Ja. Oh, dat is toch geweldig. Maar nou, wat ik eigenlijk wil zeggen... laten ze maar beginnen met de schoondochters en de schoonmoeders... ...aardig voor elkaar te zijn, want daar ontbreekt het nog heel wat aan. Ja, maakt u dat, als, als je... maakt u dat vaak mee dan, dat, dat, dat het daar al aan ontbreekt? Ik help mensen, ik help altijd mensen. Ik ben een healer. Ja. En uh, de verhalen die je hoort met kerstfeest... ...al die eenzame oude mensen, waarvan de schoondochter nooit komt kijken... ...en dus omgekeerd, de schoonmoeder ook niet komt kijken naar de schoondochter... Nou, dat vind ik in en in treurig. Ja, kan dus... je niet gewoon aardig voor elkaar zijn? Mm -hmm. Dus u denkt dat het daarmee te maken heeft? Dat, dat, dat, dat, omdat de relatie in de familie al vaak niet goed is... dat het dan ook niet uitstraalt naar de buren in, in bepaalde, bepaalde hulpbehoeftes? Wat zeg je? Zeg het nog eens. Uh, u, u denkt dus dat omdat het vaak familiebanden... omdat die niet helemaal goed zijn... dat het er mee te maken heeft dat uh, mensen dan ook... Ja, minder vaak wat ook voor, voor de buur doen. Omdat het al bij hen zelf in de eigen kring... Niet helemaal goed zit. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Maar waar ik me heel vaak aan erger, en vooral met de kerst, hoor ik die verhalen. Die verhalen die je hoort, hoe ja. eenzaam die, die oude vrouwtjes zijn, ja. dat, dat, dat doet mij echt verdriet. Want ik heb dat heel vaak gezien. Maar dat zijn, die vrouwtjes zijn eenzaam, omdat de familie uh, ze niet bezoekt op dat moment. Omdat de, de kinderen willen wel met de zoon trouwen, maar de schoonmoeders schuiven ze gewoon weg. Ja. Maar en, en... en omgekeerd ook. Precies, Schoondochters. Uh, schoonmoeders die zijn ook niet lief voor hun schoondochter. Nee, dat, dat maakt u dus mee. Maar, uh, bent nee, u... dat maak ik niet mee. Dat hoor ik. Uh, ja, dat hoort u, precies. Maar uh, Rafael, jij uh, hoort dat. En denk je, maar, breng je dat dan ook in verband met, uh, met het omgaan met de buren? Dat het daar dus mee te maken heeft? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, want die, ik heb ook een uh, vrouw gezien die, die door de buren altijd uh, uh, geholpen wordt. Oké. Okay. Ja, de buren helpen. Maar dat hoort zo niet. De familie moet het doen. Ja, is dat zo? Als ja, natuurlijk. De, maar als de familie de nog... ouders hebben die kinderen van kleins af opgevoed. Dat... Ze hebben hun leven opgeofferd voor die kinderen. Dat weet dat ik die kinderen dat ook eens doen voor hun ja, ouders? Dat, dat weet ik eraf wel. Maar het kan toch zijn dat bijvoorbeeld de ouders in een hele andere plaats wonen in het zuiden van Nederland. En die kunnen niet ja, altijd daarheen. Ja, dat daar is heen. wat anders. Dat is wat anders. Dat is een andere... Dat is, uh, dat is weer wat anders. Die hebben geen tijd. Maar die, kind, die vrouwen van tegenwoordig die hebben ook geen tijd meer. Mensen hebben geen tijd meer voor elkaar. Oh. Nou, ik, ik, ik, dat, is, dat is niet bij iedereen zo hoor. Dat, je moet het niet over één kam gelijk scheren. Nou, oh, is... we, we, ik hoop dat ik daar met een verhaal hoor dat mensen goed voor elkaar zijn. Want wat ik allemaal gehoord heb, doet me verdriet om dat aan te horen. Ja. Nou, Bij deze een oproepje, Noor 800 1, 1, 2, 1, voor zo'n mooi verhaal. Ik wil je bedanken voor je bijdrage, Rafael. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja, dank je.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 Should Lisa Stanfield in de nacht op een en all around the world. Ik lag van de, las vandaag een interessant onderzoekje... wat ook te maken heeft met, uh, met buren. Er is onderzoek wat gehouden is onder 1200 Vlamingen. En het blijkt dat ongeveer een derde van de Vlamingen... één of meerdere buren heeft met wie ze het niet goed kunnen vinden. Ja, dat is nogal wat. Ik bedoel, ja, niet goed kunnen vinden. Ik bedoel, ja, Wanneer kan je het niet goed met buren vinden? Dat is natuurlijk ook weer, waar, waar trek je die grens? Is het dan al, als je het met iemand niet goed kan vinden... dat je hem al geen gedag zegt en langzaam heen kijkt? Ik ben heel benieuwd... Uh, hoe u daar als luisteraar over denkt... Hoe het uh, vergaat met de buren. Woont u in een hele fijne buurt, worden daar mooie projecten uh, uh, gehouden. Zoals we eerder al hebben gehoord in de uitzending: een reportage over uh, leer je buren kennen. Daar was dus een initiatief in Amsterdam-Zuid, een ROC-school, uh, waarvan de leerlingen uh, in gesprek gingen met mensen die naar de synagoge gingen. En dat was een zeer succesvol project. En ja, we zouden dus ook op meerdere plekken ingevoerd moeten worden. Want daar is natuurlijk ook wat geld voor nodig. En ja, misschien ontbreekt het daar momenteel nog aan, aan draagkracht, om dat dus overal in te voeren. U kunt uh, daarover mailen naar nacht.eo.nl. U kunt ook Twitter gebruiken, dat is de nacht Of u kunt bellen met het gratis telefoonnummer 0800 1121. The rocks under the trees, passing the streams to the sea. Over leaves, by autumn Stone on the road, on and on. Under the mountains of the moon, through the merry grass of June. Fields of poetry, music on the streets, bells of crystal chimes today. Over the hills, up on the woods, passing the mill Like the gale that sights along, I put a trail upon the song You're in Een Fields of Poetry hier in de Nacht op 1. Aan de telefoon heb ik uh, Tony, goeienacht. Ja, goeienacht. Nou, ik wou, uh, ik wou even reageren. Uh, nou, het verhaal is dus zo. Ik, uh, ik ben al twintig jaar getrouwd. We hebben vijf kinderen. Yeah. En uh, in de leeftijdscategorie, eentje die is uit twintig, die is al getrouwd. En uh, tot aan dertien jaar. Ja. Yeah. En eh, nou, we werken allebei. Dus de, de, mijn vrouw werkt part-time vrienden Heur en ik uh, werk de rest erbij. We kunnen het goed doen, niet overdadig, maar gewoon, we kunnen gewoon normaal, standaard gezin, kunnen we ons goed redden. Ja. Uh, ons buurtje, nou, ik zeg, uh, wij wonen daar al 16 jaar, met plezier. Met de oudere mensen, maar de jongere mensen komen er nou echt heel top bij elkaar. Ik, ik kom van Urk af, dus het is wel een heel hecht gemeenschap, iedereen kent elkaar. Ja. Yeah. Maar twee jaar geleden is er een... Uh, een uh, ik, ik niet discrimineren, niet denken dat ik discrimineer... maar een Armeens gezin bij ons komen wonen. Die nee, een paar ja, ja. huizen van, van ons af komen wonen. Want je hebt het dan nog steeds over Urk, hè, Tony? Ja, ik heb het nog steeds over Urk, ja. ja. En uh, wij hebben dus een Armeens gezin komen wonen bij ons. En uh, ja, dat waren vluchtelingen uit het land. Er, uh, en nou, dat jongetje met mijn zoon, die, die speelt met dat jongetje. De voetbal met hem en weet ik wat allemaal. Maar afijn, wat geeft mijn verbazing... Um, als de, de, ze willen graag zwemmen, die jongens van mij... Nou, het zwembad kost 4,20 euro elke week. En ze gaan vrijdagsmiddag zwemmen en ze mm. willen zaterdagsmiddag zwemmen. Ja. Dat is voor mij 8,40 euro in de week. Mm -hmm. Daar gaat het mij niet om. Als dat jongetje zwemmen wil, 8,40 euro plus 5 euro zaaggeld. Dan zit hij op 13,40 euro. Dat geeft niet. Maar ik heb, er, ik heb er 5, als je begrijpt wat ik bedoel. Die, ja. ma die dat andere gezin. Heeft er ook, die hebben er 4. Ja. Uh, dan denk ik bij mezelf, uh, hoe... hoe Krijg, want het jongetje gaat ook altijd zwemmen. Maar nou blijkt dat die van de gemeente. zo van die tien badenkaarten krijgen. Dus die kunnen dan gratis zwemmen. omdat het. ja, een sport eh, moeten ze doen. en ze moeten integreren in dit land. en dan krijgen ze een soort vergoeding, krijgen ze ervoor. Krijg ik niet. Nee. Eh. Uh, ik heb twee kinderen in Emmeloord op school zitten. Die moeten met de bus. Die gaan zomers, met de, zomers op de fiets. En die gaan zwinters uh, uh, uh, gaan ze met, uh, met de bus. De bus, dat kost 40 euro in de maand. Dus dat is twee keer twee is 80 euro. Mm -hmm. Kan ik allemaal betalen? Kan ik, uh, maar ik denk aan het einde van de maand. Is verrek, is die klere maand nou alweer zo om? Want het gaat het is want het, 80 het, euro. Het, het geld vliegt eruit, ja. Het vliegt eruit. Uh, hun hebben een kind op school zitten in Emmeloord. Dat is ook 40 euro. En we hebben een kind in Zwolle zitten. Die is ook nog geen 16. Die betaalt 120 euro in de maand aan de bus. Maar die mensen kunnen dat ook betalen. Wat schetst mijn verbazing, ik, uh, wij rijden een gewone auto van 2003. Daar heb ik met de kleren de, de voor moeten werken om dat goed voor elkaar te krijgen. Geen financiering en niks. Die heb ik contant moeten betalen. Uh, nou, zie ik 14 dagen geleden. Zie ik dat die man een autootje staat te poetsen voor de deur. Ik denk, nou ja, het zal wel goed zijn, maar wat blijkt, het is een Yaris de uit 2007. Dus nee. ik, be ik bedoel maar, hoe kan het in dit land, een mens die niet werkt, een uitziel. en ik, ik, ik leg even het verhaal waar ik neem aan, dat ze minder verdienen dan ons, ja. als je werkende maar, man zijn. Als, als ik jou zo hoor, Tony, uh, uh, zorgt dit ervoor, dit, dit voorbeeld wat jij nu geeft, dat, dat de relatie met jouw buur, de mensen die dus om jou heen wonen, verstoord raakt? Ja, nou, verstoord raakt. Uh, ik, uh, die man die, ik, ik ben om 12 uur ben ik in de vrachtauto gestapt ja. en ik heb, die heb ik dan voor de deur staan, die ik dan voor de deur hè? en ik rij weg en die man laat zijn hond uit en die gaat tot negen uur vanochtend gaat die, gaat die slapen als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. En overdag kom je hem ook tegen. Ja. En het, het, het, het, het, het, het verhaal is dus, uh, ik probeer één keer per jaar uh, op, op vakantie te gaan met mijn gezin en daar leg ik geld voor opzij, dan ga ik naar Spanje toe, probeer ik, probeer ik dat goed voor elkaar te krijgen met ons allemaal. Wat allemaal moeite kost. Dat is voor iedereen. Iedere werkman is dat gewoon hetzelfde. Dus uh, daar heeft niemand op te liegen. Maar wat, wat schetst mij weer mijn verbazing. Die mensen die zijn gevlucht uit Armenië. Voor uh, politieke doeleinden en financiële doeleinden. Waar zijn ze dan van de zomer naartoe geweest? Op vakantie in de familie. Naar Armenië. Ja. Nou, hoe kan, hoe kan een gezin... En dat brengt wrijving met zich mee. Ook bij ons in de buurt. Bij in de buurt, ja. Maar... Tuurlijk, dat wordt, dat wordt gezien. Ja, tuurlijk. Maar Tony, nu vraag ik me af. Je, je, je, je, je, je vertelt je bent een hardwerkende burger Je moet alles ja. opzij leggen om het voor elkaar te krijgen. Daar, daar geniet je dan ook van. Ben je er wel eens met die man over in gesprek gegaan? Ja. ja. En hoe verliep dat gesprek? Nou, wij hadden een buurman. En dat is een andere buurman. Die werkte bij een, zalm, een zalmbedrijf. Een heel de zalm, een heel groot bedrijf. En die was daar een beetje chef. En zo raakte er een beetje mee aan de praat. Ja, maar heb je het nu over de Armeense persoon? Jou, jou... Die, Arme, die Armeense persoon, die, die, die woonde er zo tegenover, met, uh, hek aan hek. zomer uh, maak je wel eens praatjes een praatje zo met elkaar en hoe heb je dit en dat. Ja. Nou hij zegt dan, ja, hij wil wel graag aan het werk. Nou ja, hoor, dat is uh, geen probleem. Hij zegt als je een beetje spul meeneemt, dan kun je hem Ja, uh, half, half, half, half papier, half zo. Kijk, je wat ik bedoel? Half ja. papier, alles zo. Ja, dus er werd een beetje gerommeld om toch aan het werk te gaan. Nou, kijk, dat was erover geprobeerd. En dan, kijk, ik neem, aan, ik neem aan, als jij uh, alles betaald krijgt, dus van de staat, mm -hmm. zoals het uh, is, dat je het voor bent daar alles gelegd wordt. Want ik geloof niet, ik geloof niet dat je van een uitkering, uh, van, een, van, een, van een asielzoekersuitkering... Uh, uh, 40 plus 120 euro aan de bus missen kan, dus 160 euro aan de ja. bus missen kan, dat geloof ik niet. Nou ja, ik, ik, ik ken de, de situatie van, van, de, van de mensen niet. Ik bedoel, nee, nee, nee, nee, nee, be be be maar, begrijp, begrijp, Goed. Maar, maar is, is het zo dat je iedere dag dat je daar echt over opwint als je de straat nou, uitrijdt? Natuurlijk! Want eh, kijk, het heeft ook natuurlijk met een bepaald jaloezie te maken. Ja, maar het is hebt... toch heel makkelijk om, om, om een Ga, Het Gaat niet om een kleren zwemkaartje, Daar gaat het absoluut niet om. is het er nog een dergelijke, bij ons op Urk is het dan ook nog zo, dan in de, in de, in de, eh, te, tegen de kerst, dan, eh, dan, dan wordt bij ons worden de kerstpakketten en, en rollades en alles worden bij die mensen. Maar die mensen zijn zielig. Die zijn zielig, ja, ja, die moeten, die hebben niks met de kerst. Nou, die hebben meer dan dat wij hebben met de kerst, hoor. Ja, maar, maar, maar, je wat ik bedoel. maar je zei een je Tony, ik heb met deze persoon een keer gepraat. Ja. Wat, wat voor gesprek was het dan? Waar heb je het dan over gehad? Ja, heb je dan hij, een, aan een persoon... Hij praat in Nederland, dat gaat over, ja, gewoon oh, oh, over kinderen en... Uh, hoe het allemaal gaat en uh, dat, ja uh, da, da, da, da, da, da, over een autootje dat die te voort, maar meer meer keer kun je niet praten. Met nee, maar, maar is het dan niet een keer interessant dat je gewoon een keer vraagt van joh, uh, hoe, hoe doe je dit allemaal? Hoe krijg je dit voor elkaar? Ja, Want nou dat, ja, dat, dat, dat, dat is het, dat is de drempel. Dat is de drempel. Dat is dat het, het dan is het dan schaamte bij jou Tony dat je denkt van ja, nou dat... ik denk het, ik ja? denk het. Ik, ik, ik, ik heb zomaar een, een klein beetje het ge, ge, gevoel dat je een beetje achteruitgedrukt wordt. Hoezo word je achteruitgedrukt dan? Als je dat vraagt, je kan toch gewoon die man eerlijk vragen? Want jij houdt je daarmee bezig. Je zegt, het verstoort de relatie met mijn buurman. Je zou gewoon een keer kunnen vragen van... hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? hoe gaat Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar er is toch wel een klein beetje in een drempel... dan denk je van, ja... Ik zeg wel dat zo, nou buurman... mooie handen, veel geld, Muchos Dinero die zeg ik er altijd, zoveel geld, dit en dat. En dan geeft hij maar kleine lachjes. Ik zou het gewoon een keer doen, uh, Tony. Ik zou gewoon een keer over de drempel stappen en het gewoon vragen aan hem. Dan, dan... Het, is, het is wel, wel jaloezie, hoor. Dat is makkelijk zat. Het is ook jaloezie, ja. Ja, natuurlijk. Want ja, je ga, ja. kijk, ik, ik ga, ik ga ik rijd niet voor niks naar gereden. Nee, dat er, is ook voor, de, voor extra centen. Dat begrijp ik, begrijp ik. Ja. Nou, Daar ik, gaat het eigenlijk ik, op. Maar ik, ik heb er niet geval andere verhaal. Ja. Wat zeg je? Ik heb mijn verhaal Je verteld. Ik hoop dat er reacties zo komen. Uh, onge ongetwijfeld. 0800 no, 1121 nou. is het telefoonnummer. Ik wil je nou. bedanken voor je, voor je voor verhaal, Tony. En ik, ik zou je toch wel willen aanmoedigen om toch een keer gewoon die vraag te stellen. Nou, ik zal het proberen. Ja, is goed. Fijne nacht okay. en werk snel, hey. Tony. Hey. Oké, okay, dag. Ik uh, ga naar Hans in Amsterdam. Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een goed advies wat je gegeven hebt. Jalossie en kwaadheid, dat zijn uh, lastige zaken. Die moet je niet met elkaar... Uh... Of zeg maar, dat moet je niet aan toegeven, dus dat is zinloos, toch? Het kan op een gegeven moment ophopen, denk ik. Ja, dat lijkt me niet goed, want uh, Tony had het aardig te pakken, geloof ik. Ja. Maar, die, maar hij moet inderdaad gewoon zeggen, op de man af, ik, kom, ik, kom, ik woon in Amsterdam in de pijp, al vanaf 74, op één adres. Nou, ik heb hier de buurt ook uh, zien veranderen, af van Agenebyshe, zoals dat heet, naar de fijne, hoe je dat... Uh, Noemen ze dat ook alweer. Uh, gentrification. Hè. Toen komen allemaal prachtige huizen voor uh, terug. Maar uh, ik wou het over de buren hebben. Nou ja, Ik heb helemaal niet te klagen in feite. Ik zie wel een paar buren, inmiddels vier afgelopen twee jaar... die overleden zijn. Ja. En dan komen die woningen beschikbaar voor, uh, ja, voor de, zeg maar de well-to-do. Want dat is allemaal uh, moderne tijd zeg maar. Maar dan pas uh, krijg ik een nieuwe buurvrouw. Ik ben 61. En zij is uh, spak weg, Ik ga daar rond de 30 of zo... En ik kreeg toch een keurige uh, uitnodiging om de, hoe noem je dat, de housewarming party te bezoeken. Oh, wat leuk. Dus ja, ik ging er met een, uh, met een doos koekjes naartoe. En we hebben hier uh, nou ja, een beetje wasvrij druk. Dus ik heb er, uh, af en die, die koekjes overhandigd en uh, nou vanaf, vanaf dat moment is het eigenlijk, dag, buf. Weet je wel, anders is het goed dat dan Amsterdam Ik kom zelf uit Twente, dus ik ben daar niet echt gewend. Maar, nee. hey, buf, uh, weet je wel, wat buurvrouw. Dat soort dingen, dat is het dan als ik haar ontmoet. Nou, dat is heel vriendelijk. Ik bedoel, ze horen toch? Ja, zeker. Ik, ik vind het een, een heel mooi voorbeeld, Hans. Plus, plus dat zij, uh, zeg maar, rond de dertig. En dat is van, ja, haar jonge vrouw, zeg maar. Eh, en uh, altijd goed gemutst. En uh, nou, dat is toch plezierig om elkaar tegen te komen. En dan een beetje, uh, wij spreken, een vriendelijke aandacht. Ja. En dan, uh, op een, ja... Is, dat wil ik maar zeggen. Dat zo. En dat is in feite, ik, die Golden flinkstraat waar ik woon, dat is een vrij lange straat. Hè? Mm -hmm. ik, ik woon daar dus, ik kende, kende daar vroeger meer mensen dan tegenwoordig op het, dat allemaal. Het is een buurt waar mensen nogal veel komen wonen en dan ook weer vertrekken. Ja. Uh, dus dat soort dingen. Het is echt een goede buurt. Het, het is echt, uh, ja. Ik bedoel, ik voel me daar al gemakkelijk van. Ja, En zijn er nou ook nog bepaalde bijvoorbeeld objecten in jouw buurt... of bepaalde uh, mensen die tegenover je wonen of achter je wonen... waarvan je zegt van... ja, ik heb daar een bepaald beeld van... en ik zou toch eens een keer met die mensen willen praten... Om, of een praatje willen maken om, om mijn beeld te veranderen? Ja, maar dat, dat gaat niet zo nadrukkelijk. Dat, dat gaat vanzelf in feite, want ik ken... Uh... Ik ken natuurlijk al een aantal mensen bij mij in de straat. Maar over het algemeen leef je toch wel wat langs elkaar heen... omdat je toch allemaal je verschillende dingen hebt. Plus, dat is een, het is een zeer drukke straat. Dus je weet ook niet bijvoorbeeld waar iedereen zit. Ik, bedoel, ik ken een aantal mensen, zo'n vier of vijf... met wie ik allemaal wel, wel regelmatig contact heb. En daar is dan een nieuwe, nieuwe buurvrouw bijgekomen. Maar, ik bedoel, maar dat, dat zoek ik niet echt op. Ik ga niet aanbellen bij wijze van spreken en vragen... kan ik van dienst zijn of zo. Uh, maar uh, plus dat het allemaal hele jonge mensen zijn. Dus dat is toch wel een soort uh, idee van... Uh, ja, die hebben dan hun eigen leven... hun eigen manier van uitgaan. En, uh, die maar uh, bijvoorbeeld... ik kreeg wel van het buurman... die ook weer passagier is... Uh, 18 jaar werd, dus de zoon van de buurman. Ja. En die kwam keurig een brief in de bus doen... van uh, zus en zo, die datum... gaan wij een feestje bouwen... ter gelegenheid van mijn 18e verjaardag. En dan kan het op een uur of drie duren. En we hopen u niet te veel overlast te bezorgen... maar... He, doet u er dan toch ook he, eventueel rekening mee houden dat dat dan he, misschien toch een geval zijn, kan zijn, weet je wel? Dat is, dat is heel nou, netjes, Attende ook. En, ja. dat, en, en dat is een buurman die uh, drie jaar is, uh, verderop woont, dus uh, ik heb er helemaal niets van gemerkt. Het was ook van zaterdag op zondag, maar het is toch dat hij uh, bij alle buren dus zeg maar zo'n brief in de bus is gedood. Ja, he? heel, heel goed. Ja, het kan natuurlijk ook ja. heel anders zijn dat het niet gebeurt en op een gegeven moment uh, staat de politie voor de deur. Ja, dat precies. En dat, is, maar dat, dat vind ik dan nog. Ik vind in Amsterdam, je moet toch moet wel een keer een feestje kunnen geven. Zeker Dat je dan weten. maar een ja. keer wat slechter slaapt of zo. Dat wil zeggen, of hè, met minder uh, stilte. Dat moet je mensen kunnen toestaan. Maar ja, ik bedoel dat je dan eventueel een brief in de bus doet. Dat je dan niet alsnog de politie gaat uh, in scène van nou, daar zijn ze dan nog aan de gang. Nee, dat is. maar als dat wekelijk zou terugkeren, dan, dan is dat natuurlijk wel een ander verhaal dan... Nou, uh, als ik... even je vertellen. Ik bedoel, hier wonen zo'n... Uh, ik geloof dat we volgens het... Uh, Volgens, hoe noem je dat? gisteren. Nou, de pijp is een. Er wonen wel 60.000 mensen hoor. Een stukje begrensd van de stadhouderskade, zeg maar, De Rijen, de Amstel en de Huiselkade. Daar zit toch wel. Dus dat is een behoorlijke stad, zou ik zeggen. Ja. En dat zit allemaal op een. Rijspreker, uh, men leeft hier dicht op elkaar gewoon. Hè. Maar dus dan, dan gebeurt er altijd wel wat. Maar je moet je niet, je moet je niet aan overal aan storen, dan zeg ik dan maar. He? Plus dat hier een uh, Gerardal dat, dat is een uitgaanscentrum. Veel jonge lijnen die uh, ja. kennen. Die vaak tot een uur of drie nog wel uh, nog wat herrie maken op straat. Maar het valt allemaal wel mee. Ik bedoel, dan moet je maar uh, bij wijze van spreken in een dorp weer terug. Ja, precies. Nee. Nou, ik, ik vind het mooi om te horen, Hans. Je bent een hele tevreden buurtbewoner. Ja. Want we hebben natuurlijk eerder Rafael aan de lijn gehad. En die zei van, nou, ik ben wel eens op zoek naar een, een positief verhaal. En uh, nou, dat heb jij bij deze gegeven. Ja, en ik hoop dat Tony ook... Uh, met zijn buurman eens een keer. En het moest ze het niet laten leiden door kwaadheid en uh, jaloezie. Nee, want. Uh, het was goed, dat was een goed advies van je. Ja, het gezegd is niet voor niks. Bij de buren is het gras altijd groener, hè? <laughs> Oké. Okay. Fijne uitzending. Ja, dankjewel Hans en nacht. Ja. U kunt uh, meepraten over het onderwerp via 0800 1121, of u kunt ook mailen naar nacht.eo.nl. We hebben het vannacht dus over buren. Uh, ja, hoe gaat u om met de buren? Wat, wat is uw relatie? Hoe is de wijk? Heeft u het naar uw zin? Bent u tevreden? Heeft u misschien een keer een conflict gehad? En dan ben ik eigenlijk heel erg benieuwd... Hey, hoe is dat opgelost eigenlijk? Want ja, er zijn best wel veel, kan ik me voorstellen... kleine irritaties, die worden op een gegeven moment groter. Zeker in een zomermiddag kan dat zo zijn... of een zomeravond, dat mensen aan het barbetjuwen zijn en dan kan echt letterlijk gewoon de vlam in de band staan... en dan is er een burenruzie. Heeft u dat misschien meegemaakt? En hoe is dat uiteindelijk opgelost of bijgelegd? 0800-1121. Telefoonlijntjes doorknipperen. Daar rijd ik Harvard voor de World van de League Brothers. En ja, mocht u er nou net even niet doorheen komen, of er mocht niet opgenomen worden, uh, ja, blijft u het rust over een aantal minuten nog een keer proberen. Want uh, ja, ik zit hier de telefoon op te nemen en uh, uh, ik kan niet uh, vier gesprekken het opnemen. Dus uh, ik zou zeggen, blijf het proberen. En u komt uh, wellicht in de uitzending. Ga maar verder met muziek van Severance Garden. Dit is Truly Madly, Deeply. Just see. Ravens Garden uit 1998. We hebben het vannacht over een, uh, een, een, een reportage die we eerder gedraaid hebben. Net na twee uur over het project Leer Je Buren Kennen. En aan de telefoon heb ik uh, John. Goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, John, ik, je, uh, woont, je woont in Haarlem? Ja, ik woon in Haarlem. En uh, nou, ik ben verschillende keren in Haarlem uh, verhuisd. En dat had ook een bepaalde reden. Ik had elke keer so, so, John, al John, sorry dat ik even onderbreek. Zou je even je radio kunnen uitzetten? Ik heb mijn radio uit. Ik hoor, ik hoor ons nog dubbel aan het was terugkomen. Dat hoor je het blijkt... nu beter? Ik hoor het nu, wel, ik hoor het nu wat beter, ja. Oké. Okay. Nou, wat ik wou zeggen, ik heb in Haarlem gewoond. En of daar woon ik nog steeds. Maar ik heb steeds last gehad van uh, mensen die, uh, ja, je kan wel zeggen, gewoon veel aan de drank waren. Ik noem het dan maar even alcoholisten, want dat is dat zijn dan om uh, um die woord uh, dan even te gebruiken. Ja. Ik heb ja. niks tegen alcoholisten hoor, alleen het is gewoon vervelend als je naast zo'n persoon woont en uh, zorgt voor jou een hoop overlast. Ja. Want waar bestond je overlast uit? Nou ja, G geluid. En uh, ruzie en zo met de partner en dat soort dingen. In de eerste uh, adres waar ik had gewoond, dat was op de Diokinesplein in uh, Haarlem. Nou, daar woonde ook een alcoholist. Nou, dat was een uh, appartementencomplex uh, waar je 16 appartementen hebt. Dus dan heb je een trappenhuis en zo. Mm -hmm. Dan denk je, nou, het is nog niet al te groot, maar toch uh, een alcoholist. Nou, dan word je gewoon s'nachts. Uh, uit je bed gebeld en dan staat er iemand voor je deur en dan weet je dat het de buurman is oh, en dan denk je, dat... nou die binnen weer een slok er veel op. Dat is wel heftig dan. En wat was dan zijn bedoeling met het aanbellen, wilde hij dan even een praatje maken of was het gewoon een flauwgevloergein? Nee vlauwe, hoor, geen? nee nou, dan weet hij gewoon niet wat hij, uh, wat hij doet, wat hij doet. Nee. en dan zie je hem op de grond leggen en dat soort dingen, in de gang en uh, dat soort dingen. Nou ja. Ja. Die, die mensen die moeten gewoon nog geholpen worden, weet ja. je. En, uh, ja nou goed, als je er dan uh, wat van zegt, dan uh, zeggen ze vaak van uh, bemoei je er niet mee en uh, mm -hmm. want, want je, want je, uh, je bemoei me toch met... ook niet met jou en dat soort dingen. Ja, want je, nou, je... Nou, dus dan denk je ook van nou, dat soort uh, mensen zijn dan toch ook niet echt gezellig. Nou, fijne buren denk je dan, nou, mm -hmm. dan ga je weg. Dan ben ik naar de Seringenstraat gegaan, Haarlem Zuidwest. En een beetje dezelfde buurt, maar dan uh, richting uh, Spoor. Om het zomaar even te zeggen. Ja. Nou, daar kwam ik ook weer te wonen naast een uh, alcoholist. Ja, en die, die was dan getrouwd met zijn vrouw en die sloeg zijn vrouw tientallen keren. En die hoorde je dan ook schreeuwen en zo. Dus nou, op een gegeven moment was ik dat ook zat. Dan ben ik naar de Siciliës tegen gegaan in Harlem. Nou, weer een alcoholist naast me. Ik denk, jezus, het lijkt wel alsof het me allemaal achtervolgt. De ene ja. woning naar de andere. Ja. Nou, daar ben ik ook op, op, op den duur weer weggegaan. Maar, eh, ben heb ik ben naar de IOLS straat gegaan. Ja. Nou, weer een alcoholist boven me. Nou ja, maar, het, het hield maar niet op. Maar John, heb je op een gegeven moment ook uh, contact gezocht met bijvoorbeeld een woningbouwvereniging of een huisbaas? Nou ja. Uh, je hebt natuurlijk inderdaad, uh, als je in een wat groter appartement woont, dat je inderdaad een uh, huisbaas hebt. Ja. Maar het enige wat je kan doen is uh, tegen die mensen zeggen: van nou, uh, probeer. Uh, is wat hulp te zoeken bij de AA-stichting of zo? Of ja. ook al alcoholisten en dat soort dingen. Want je hebt, je maar je, je mensen hebt, je... die zitten vaak zo in problemen. Je hebt er nu nog steeds vaak last van? Als je er wat van zegt, dan worden ze of nog agressief naar je toe. Ja. In, in die zin, nou dan heb je het al helemaal gehad. Want dan uh, met alle goede wil en alle respect probeer je ze te helpen. Ja, hè, dat het hun ook beter afgaat. Maar en dat je nu nog dat steeds probleem last van. je van, van die drank, dan heb je nu nog steeds dan last vaak van Vaak op een, een of andere manier niet. Maar uh, ja, nou ja, ik ben er op den duur ook maar weer weggegaan. Bij de Ierlandstraat van de ellende. En op dit moment, John, heb je daar nu ook nog steeds last van? Nee, ik heb er nou helemaal geen last van. Ik, ik woon nou uh, aan de rand van het centrum. En uh, het is een wat kleinere schalige complex. Het zijn maar acht appartementen. Het is dan een koop uh, appartement. Maar daar heb ik helemaal geen... Uh... Last van, nee. uh, wat, wat, wat zou je mensen adviseren die er wel mee te maken hebben? Want het zal vast veel voorkomen, denk ik. Ja, ik denk, ik, de, ik heb een keer een artikel gelezen in het Haamstadblad. En er schijnt uh, in elke straat uh, van Nederland... Ja, dat klinkt raar, hoor. Ik, ik schrok me wezenloos toen ik dat uh, las. Uh, dat er uh, bijna in elke straat van uh, elke uh, Nederlander... of uh, hoe je het dan ook uh, wil zeggen dat er, er zeker twee alcoholisten wonen ja. per straat. Ja. Ja. Nou, dat is nogal wat. Daar zeker. schrik je best wel ja. van als je ja. dat hoort. Maar wat, wat, wat zijn jouw tips? Wat, wat zou je als eerste doen eigenlijk... Als het, echt niet, als het echt een beetje uit de hand loopt? En die persoon die doet er niks aan, die luistert niet naar je, die negeert het? Nou ja, het enige wat je kan doen is de politie bellen natuurlijk... als het uh, ontzettend uh, de overhand hebt. Want ja, als je zelf al uh, weinig kunt doen... en de persoon wordt zelf agressief naar jou toe... Ja, dan heb je al eigenlijk al geen goede contact met je buren, terwijl je dat eigenlijk best wel graag wilt. Maar ja. het lukt gewoon op zo'n dergelijke manier niet. Ja. Want niemand, uh, ik denk uh, gewoon een nuchtere Nederlander, iedereen houdt wel van een borreltje en van gezelligheid. Maar het moet geen overhand hebben dat je de last overhand been, last veroorzaakt uh, yeah. uh, en uh, naar een ander toe. Ja. Om het zomaar even te zeggen, want ja. dat is toch niet de bedoeling. Nee. Oké okay John, ik, ik wil je bedanken voor je voor je verhaal over het, het leven in Harlem en wat je meegemaakt hebt. Ja, oké. Okay. En uh, een goeie, goede nacht nog. Ja, oké, okay. hetzelfde. En de, tot zover het, het onderwerp, over ja, Leer je Buren kennen, naar aanleiding van de reportage die we eerder deze nacht uitgezonden hebben over een uh, ROC-school in Amsterdam Zuid, die het project, project Leer je Buren kennen zijn gestart. En uh, ze hebben dus met de buren, een synagoge, een, een bepaald traject doorlopen. Ze hebben contact gezocht, uh, uh, uh, bepaalde zaken uitgewisseld en dat was erg succesvol. En de afgelopen twee uur hebben we daar uh, ja, mooie gesprekken over gehad, over uh, oplossingen, tips. Hoe je omgaat met je buren en ook uh, ja, wat er allemaal georganiseerd wordt in de wijken. Want er zijn toch hele mooie initiatieven van uh, een, uh, een opzomeren tot bepaalde bijeenkomsten. En, uh, daar, het was een mooi onderwerp om over te praten. De komend, komend uur is er uh, aandacht voor muziek hier in de muzieknacht, om het zo maar te noemen. Straks onder andere muziek van Eliza Doolidle. En we beginnen zometeen met Feel the Love van 10CC. Dat allemaal na vier uur.